3 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Heerenveen krijgt een nieuw TIAf-stadion. Een meerderheid van provinciale staten in Friesland stemt morgen in met de nieuwbouwplannen van het ijsstadion. De provincie heeft er 50 miljoen euro voor over. En met dat geld kan een hal met een 400 meter baan voor recreanten worden gebouwd. Daarnaast zijn er plannen voor de aanleg van een aparte topsportbaan. Daarvoor moet nog eens 50 miljoen worden gevonden bij het Rijk en marktpartijen. Het huidige Tialf is verouderd en moet vernieuwen om ook in de toekomst internationale schaatstoernooien te kunnen. Houden. Minister Kamp vindt dat er een protocol moet komen voor aangespoelde zeezorgdieren. Hij zei dat in de Tweede Kamer, naar aanleiding van vragen over de bultrug die aanspoelde bij Tessel en zondag doodging. Zodat we de volgende keer als zich zoiets voordoet, dat we, dat we volgens dat protocol kunnen handelen om de, om de kansen voor dit soort unieke dieren, waar we allemaal een warm gevoel voor hebben, om die zo groot mogelijk te laten zijn. Onder meer de PVV en de Partij voor de Dieren... hebben veel kritiek op de gang van zaken... rond de hulppogingen voor het dier. Kamp vindt dat de deskundigen op een uitstekende manier... hebben geprobeerd de aangespoelde bult terug te helpen... maar hij erkende dat het niet perfect is gegaan. De hulpdiensten in Enschede gaan tijdens Serious Request van 3FM nieuwe technologieën inzetten. Volgens de Veiligheidsregio Twente is het evenement geschikt om de nieuwe hulpmiddelen uit te proberen. Er is veel publiek, maar er worden geen problemen verwacht. Een van de nieuwe technieken is het opvangen van smartphone-signalen... zodat hulpdiensten precies zien hoeveel mensen er zijn. Ook wordt er voor het eerst een positioneringssysteem gebruikt... waarbij hulpdiensten kunnen zien waar politiemensen of ambulancepersoneel staat. Zo is makkelijk te bepalen wie als eerste ter plaatse kan zijn. Drie DJ's van 3FM worden vanavond opgesloten in het glazen huis... om geld in te zamelen voor de aanpak van babysterfte. In Den Haag heeft het Metropoolorkest een muzikaal protest laten horen. Het kabinet is van plan de subsidie te schrappen. Het orkest hoopt dat de Tweede Kamer toch anders beslist. Staatssecretaris Dekker van Mediazaken is niet bereid geld uit te trekken voor het Metropoolorkest. De Tweede Kamer heeft bij de staatssecretaris aangedrongen op een oplossing voor het orkest, maar of die er komt is nog onduidelijk. De Kamerleden die aanwezig waren bij het muzikale protest kregen ruim 35.000 handtekeningen aangeboden voor mensen die willen dat het Metropoolorkest blijft bestaan. Het weer op steeds meer plaatsen wordt het droog... en af en toe kan de zon doorbreken. Het is maximaal 6 graden. Morgen nog wat meer zon en aan de temperatuur verandert weinig. ANWB Verkeersinformatie met drie file's. Zal op de A28 Utrecht richting Amersfoort... tussen Soesterberg en Afritmaarn. Drie kilometer file. Tussen Knopend-Hoevelaken en Leusden op dezelfde A28 ook twee kilometer...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 Bekijk onze rendementen op alex.nl. Alex. Resultaat geldt. Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütekke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel econoom Sander Boon en SP Tweede Kamerlid Arnold Merkies. En zij willen dat we de nationale goudvoorraad terughalen naar Nederland. En ook nog bij ons onze huishistoricus Meijer. SP-Kamerlid Merkies en econoom Sander Boon, we gaan praten over ons nationale goudvoorraad, maar eerst even de actualiteit. Meneer Merkies, de kans is groot dat onze minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem voorzitter wordt van de eurogroep. Is dat reden tot grote vreugde? Nee, dat vinden wij niet. Uh, je hoorde ook vanmorgen Jonker zeggen uh, dat hij daar vier uur per dag aan besteedde. Hij doet dat nu, hè? Ja, en uh, dat, nou ja, dat betekent dus dat het eigenlijk niet echt een, uh, een klein baantje meer het is. Echt, je bent er heel veel tijd aan kwijt. En die tijd die kun je dus niet steken in uh, ja, de grote problemen die hier toch wel zijn in Nederland. U voelt geen trots als u hoort dat een landgenoot die Eurogroep mag leiden... Uh, nee, want een, een ander probleem is nog dat als hij die eurogroep leidt... dat um, hij wat lastiger een kritische opstelling kan hebben. Uh, hij wil ook af en toe wat Nederlandse zaken voor elkaar krijgen. En dat wordt dan heel moeilijk als voorzitter van de eurogroep. Maar ja, hij mag overal bij zijn, ook als Duitsland en Frankrijk apart vergaderen? Ja, maar soms hebben wij een uitzonderlijke positie. Bijvoorbeeld uh, dat wij uh, niet voor de lidstatencontracten zijn. Althans, uh, daar is natuurlijk nog discussie over, dus ook over hier, uh, hier. Maar in ieder geval op dit moment niet. En ook niet voor een eurozonebegroting. Dus wij, uh, we willen ook een aantal zaken um, ja, vanuit Nederland op de kaart zetten. Dat wordt erg moeilijk. Zou het de, re hij, uh, zou het de re reden zijn om hem voorzitter te maken? Omdat ze wel weten dat Nederland een beetje lastig doet... en dan denken van nou op die manier uh, neutraliseren we dat misschien een beetje? Dat zou heel goed kunnen. Ja... Kijk, de vraag is natuurlijk, uh, ik, ik neem aan dat zij een inschatting hebben gemaakt. Dat hebben ze vrij snel moeten doen natuurlijk, want hij uh, zit er nog maar net. Uh, nou ja, goed, ik heb begrepen dat hij zich toonde als een ja, soort, dat hij de lijn wilde voorzetten van de jager, de harde lijn. En daar had men denk ik wel oren naar. Ja, bent u echt tegen? Uh, wij vinden het zeer onverstandig. Uh, maar er komt waarschijnlijk geen stemming over in het parlement, of gaat u dat aanvragen? Uh, dat hebben we niet aangevraagd, nee. Maar kan dat nog? Ja, dat zou kunnen. Ik, uh, of bent daar... u ook weer niet zo erg tegen? Nou, het lijkt ons erg onverstandig. Maar goed, kijk, eerst moet het natuurlijk wel voorgesteld worden. Dus het is een beetje vooruitlopen op de muziek. Maar sluit u uit dat u een debat gaat aanvragen als het zover komt? Um... We hebben daar nog geen beslissing over genomen. Maar het, is, het, het lijkt ons erg onverstandig. Het kost gewoon, uh, er zijn te veel problemen nu in Nederland waar hij zich op zou moeten concentreren. Ja. En als je een nieuwe minister van Financiën bent... dan moet je dus ook op al die dossiers inwerken. En het lijkt me verstandig dat hij dat eerst doet. Kan hij het, denkt u? Um, nou, dat, dat zou ik niet weten eerlijk gezegd. Dat, dat kan ik niet inschatten. Nee, u bent op geen enkele manier trots nee. hoor ik, Vik. Nee, het verbaast <laughs> mij ook. Nou, uh, Hebben we een keer iemand die uh, iets nou, besteedt. Ja, het lijkt me een eervolle, een eervolle kwestie, dat hij dicht bij het vuur zit. Ja, maar goed, kijk, uiteindelijk wil je iets voor elkaar krijgen. En de vraag is of hij op die manier makkelijker iets voor elkaar krijgt. Kijk, dicht bij het vuur zitten betekent ook dat hij waarschijnlijk meer die boodschap overneemt. Dus het zal... Kijk, uw inschatting is dan dat hij uh, dat het proces daar meer kan beïnvloeden... terwijl het waarschijnlijk eerder andersom zal zijn. Nou ja, Sander Boon? Het lijkt mij ook meer binnen de boot houden van Nederland... dat dat het idee erachter is ja, Niet doen. Je, laat, we laten ons inpakken. Uh, ik zou het niet doen, want dan kun je onafhankelijker kijken... naar wat er in Europa gebeurt. Ja, nou ja, hopelijk die geluisterd dat heeft je of misschien ook wel niet. Ik weet het niet <laughs> hoor. We gaan het hebben over onze goudvoorraad. Dit zijn echt buffers... Die zijn bedoeld voor hele slechte tijden. Er is goud in de oorlog bijvoorbeeld naar Engeland gegaan... ...ook om de regering een ballingschap te kunnen financieren. Het weegt echt, ja. Ze zijn nog genummerd zie je hier, hè. 187, 188, 189. zo heen, weg. Ja, dat was de voormalig president van de Nederlandse Bank, Nout Wellink. Een paar jaar geleden tijdens een inspectie van de goudvoorraad bij de Nederlandse Bank. Wat er met goudstaaf 188 is gebeurd, weten we niet. Wat we wel weten is dat het de grootste, de grootste deel van die goudvoorraad niet in Nederland is. Meneer Merkies, u heeft daar vragen over gesteld en antwoord op gekregen. Ja, we hebben daar al eerder vragen over gesteld. wat Eergang heeft dat nog gedaan. En uh, toen was het al onbevredigend. Toen werd er gezegd van het ligt op verschillende plekken. Uh, men wilde geen inzicht geven uh, hoeveel er waar ligt. Uh, dat weten we nu inmiddels wel met de, de antwoorden op deze vraag. Oké, okay, en waar ligt het? Het ligt voor de helft in New York. En um, eigenlijk ligt er nog maar 11% in Amsterdam. En, en hebben we daar een kluisje zo, Of hoe moet ik me dat voorstellen? Um, ja, dat ligt daar... Ja, ik, dat weet ik ook niet precies. Nou ja, dat is misschien precies Stel eens vragen. <laughs> nee, maar goed, kijk, uh, wij komen daar nooit kijken. Dat is precies een van mijn... Uh, waar mijn vragen over gaan. We hebben uh, toch een ambassadeur? Die kan toch langs? Ja, maar wat we dus doen is dat we daar vragen aan de, nou, de interne accountantsdienst. Daar, die, geeft, die schrijft netjes op een briefje, uh, ja hoor, het goud ligt er uh, van dezelfde kwaliteit. En dat is het dan. Wij um, gaan niet zelf controleren. Sander Boon, weet u waar het ligt in New York? Nou, het is nu bekend gemaakt uh, inderdaad waar het ligt en welke percentages. En daar hebben ze vrij lang over gedaan om dat uh, uh, kenbaar te maken. Maar ook heel concreet, weten we het gebouw, weten we de plek? Uh, nou, dat wordt wat moeilijker, want het wordt niet fysiek gecontroleerd. Het wordt inderdaad uh, per brief afgedaan. Bestaat en... het wel? Sorry? Bestaat het wel? Uh, de, ja, je moet ervan uitgaan dat het wel bestaat. Maar in welke vorm, of het is uitgeleend, uh, ja, dat weten we natuurlijk maar niet. Maar ligt het in een bunker of in een bank van de Amerikanen? Of waar, hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, Het ligt in New York op een, uh, op een bedding van een, van een rots onder de grond. Uh, daar ligt uh, heel veel goud. Uh, dus in principe ligt het daar goed en kan het niet wegzakken. Evenals overigens in de Bank of England. <laughs> niet wegzakken. <laughs> maar ja, het is natuurlijk en dan gaan we over hoeveel duizend kilo... Uh, nou, in New York ligt ongeveer uh, 12.000, 13 13.000 ton. Uh, maar dat is niet allemaal van Nederland, of wel? Nee, nee, nee, nee. Zeker, niet, zeker niet. Zoveel hebben we wel niet, toch? We nee, we hebben nee, ongeveer ton, 667 ton. En uh, 67 ton daarvan ligt in Nederland. En de rest ligt dus overzee, waarvan bijna de helft in Amerika New York. Ja. In Ottawa, in Canada en in, uh, in, in Londen. En moet dat terug, meneer McKies? Ja, we hebben gevraagd van uh, waarom ligt het daar nou eigenlijk? Want ja, je moet wel op een gegeven moment een reden hebben. En in eerste instantie werd er alleen gezegd: uh, nou, we voeren een locatiebeleid. Dat was erg onbevredigend. Dat betekent uh, dat het hier en daar ligt. Ja, <laughs> de locatie ja, de locatiebeleid. Dat is een beetje van uh, die reclame van het ligt bij de mosterd. En dan kom je bij de mosterd en dan uh, het ligt... Uh, of hoe ging die ook weer? Ja, ik ken hem niet precies, maar dat geeft niet. Ik snap het idee. Mosterdzakjes waarschijnlijk luisteraars, <laughs> ik ken hem nog wel. Nee, maar die, uh, it, het is geen antwoord. En, dus we vroegen nog een keer, uh, nog een keer erover. En hij gaf eigenlijk twee uh, redenen. De ene was uh, dat het uh, beschikbaar moest zijn dan, op verschillende plekken om te verkopen. En de andere was uh, veiligheid. Maar beide argumenten vind ik niet zo sterk. Um, er, uh, op dit moment wordt er overigens niks verkocht. Uh, het, ja, of, of het dan ook daardoor goedkoper wordt als het daar beschikbaar is. En de veiligheid ja veiligheid is eigenlijk een hele gekke. Omdat je zegt het is een ultieme reserve. Dus uh, dat gaat echt om een crisissituatie. Nou in een crisissituatie dan heb je eigenlijk het goud het liefst hier. Ja. Ja, bijvoorbeeld vrijdag als de Maya's, de Maya-kalender afloopt. <laughs> nou ja, dan maakt het denk ik helemaal <laughs> maakt niet meer uit. Meneer Boon, waarom ligt het niet gewoon hier? Uh, nou, dat heeft waarschijnlijk voor historische redenen. Uh, het uh, uh, uh, heeft gelegen in, in Londen ten tijde van de goudwisselstandaard in de jaren 20 en 30. Uh, het is uh, uh, daar gehouden omdat Duitsland een opkomst kwam hè, te, voor de Tweede Wereldoorlog. Dus voor de veiligheid? Uh, voor de veiligheid ja. was dat. Na de Tweede Wereldoorlog is dat eigenlijk ook het geval, want stonden de Russen bij ons. Of in ieder geval bij Duitsland binnen op de achterdeur. Uh, dus dat was ook een van de redenen om het daar aan te houden. Maar ja, dat zijn toch eigenlijk geen legitieme redenen meer om het, uh, om het daar te houden. Nee. En dan nee. wordt wel gezegd van nou, we kunnen we het verhandelen. Uh, maar ik heb begrepen dat de Nederlandse bank sinds 2008 al niet meer verhandelt. Dus want, daarom... want de trend is een beetje dat iedereen toch het geld terug gaat halen. Hè? Hugo Chavez heeft het al gedaan. Hugo Chavez heeft het al gedaan. Uh, er is een discussie in Duitsland gestart. De Algemene Rekenkamer heeft daar aangedrongen op controle. Uh, in Oostenrijk is een uh, parlementaire discussie aan de gang. Uh, in Zwitserland zijn er tekenen. Uh, Eigenlijk zie je overal, en dat is eigenlijk niet zo vreemd... want we zitten natuurlijk in een crisis, een schuldencrisis... en uiteindelijk, als de schulden niks meer waard zijn... en die, ja, die schulden zijn wat waard als we ze vertrouwen... dan is er eigenlijk niks anders over dan goud. En dat mm. is in de geschiedenis zo geweest. Dus je kunt altijd terugvallen op de waarde van het fysieke goud. Behalve als dat er niet is. Behalve als het er niet is. En ja dan kun je bedenken van waarom ligt dat daar? Ja, het is historische reden, maar je kunt ook bedenken... dat het misschien is uitgeleend en het helemaal niet terug kan komen... Dat Amerika het weer uitgeleend heeft aan iemand anders? Ja, of dat Nederland het heeft gedaan. Ze zeggen van niet, maar ze doen het wel. Maar aan uh, wie dan? Is... Wie, uh, wie leen je nou goud uit? Aan goudbanken, die het dan verkopen in de markt... en uiteindelijk beloven op het te late tijdstip weer terug te, te, te, ja, te geven. Dus uh, die vraag, dat, dat, toen ik zei, misschien is het er wel helemaal niet... Dat, dat is best wel waarschijnlijk. Nou, de praktijk van het uitlenen van goud is heel, heel, heel erg uh, ingeweest in de jaren negentig. Uh, centrale banken zijn er natuurlijk voorzichtiger mee geworden... omdat we natuurlijk in zo'n crisis ja. zitten. Um, maar je kunt niet uitsluiten dat ze het nog steeds doen, want um, er staat nergens dat ze het niet mogen. Maar de regering leent dan uit aan goudbanken? Uh, de centrale bank, die leent oh, en, en ze zeggen ja. dat ze dat doen om een uh, inkomen te, te krijgen op het goud... en dat ze dan de, de, de opslagkosten niet hoeven te betalen. Ja. Ik las vanmorgen een artikel in de krant waarin werd gezegd... joh, gewoon verkopen 24 miljard, is het waard geloof ik, hoeven we niet te bezuinigen. Ja. Ik heb gelezen en ik vond het eerlijk gezegd een flinterdunne argumentatie. Het is een, een idee, goud is volatiel en het is niks waard monetair gezien... want we hebben een papieren stelsel. Maar goed, nogmaals gezegd, we zitten in een schuldencrisis. Die crisis is vijf jaar oud. Het einde is nog niet in zicht. Ja, dan is het natuurlijk wel heel naïef om te zeggen... nou, het is niks waard en verkoop het maar. Terwijl dat de, de ultieme waardetest is... in een economie als monetair systeem niet meer bestaat. Ben je eens met die Markies? Ja, kijk, het wordt ook vaak gezegd van. Uh, het, het levert niks op. Omdat het inderdaad. Het, het, het doet niks, zou ik maar zeggen. Maar uh, het grappige is. Het, ja, is eigenlijk... het levert wel wat op als je het verkoopt, maar je kan er niet iets mee doen. Precies, je kunt er niet iets mee doen. Maar um, er is sinds 1991 is er, is er 1700 ton uh, van, van de 1700 ton. is er 1100 ton verkocht. En uh, dat is wel uh, aardig. Uh, Peter de Waard die had in een column. had hij eens een keer uitgerekend dat. Zouden we dat uh, nu uh, verkopen... en uh, eigenlijk was het al een klein tijdje geleden... want inmiddels is de goudprijs weer gestegen... dan uh, zou, dat 30, zou dat ons 30 miljard hebben opgeleverd. Hmm. Ik heb dat nog even geverifieerd uh, of dat klopte bij in, in vragen aan de minister. En die, uh, dat wordt inderdaad uh, gezegd dat het klopt. Okay. Dus uh, ja, had, dat, dat kon je natuurlijk toen niet weten. Ik bedoel, uh, dat is natuurlijk... Maar, maar veel het, kunnen het, zijn? het doet uh, ook niks qua waarde. Uh, dat klopt niet. Nee. En belangrijker dan dat... Um, het, en dat geeft de minister zelf aan. Het is een ultieme reserve en vertrouwensanker. En dat moet hij ook hier zijn, zegt u. Ik ben er de voor ja. om het terug te halen. Ik zou er zeker voor zijn om dat terug te halen, ja. Oh ja. Meneer Merkies ook? Ja. Gaat u de, daarop de, aandringen? De, de minister die heeft geen, re, geen goede reden gegeven waarom dat op die plekken zou moeten blijven. Nou, dan komt het vast terug. Meneer Merkies en uh, Sander Boon, beide hartelijk dank voor dit gesprek. Dank u wel. Van een gestrande vis die de tongen losmaakt. Dat is vaker gebeurd in de geschiedenis. En wij stappen dus in de tijdmachine met Fik Meijer. Welkom in de tijdmachine. Naar welk jaar gaan wij, Fik? 1522. <tie> <tie> Wat spoelde er aan in 1522? In dat jaar spoelde er bij Egmond aan Zee een enorme walvis aan... En dat is nog niet zo opvallend, want dat gebeurde wel vaker. Maar kort erop schreef Maarten Luther, schreef daarover, en ik citeer... God gaf hen, en dat zijn dan vooral de vervolgers van de protestanten... echter een onheilsteken, omdat ze tot één keer zouden komen... en zich zouden berouwen. In de buurt van Haarlem strandde namelijk een enorm zeemonster... een zogenaamde walvis. Op grond van oude voorbeelden houdt men zo'n monster... voor een stellig teken van toren. De heer ontferme zich over hen en over ons. Het werd dus gezien als een teken. Het werd gezien als een teken. En dat is van alle tijden. Dat was al zo in het oude Romeinse Rijk... dat als er een kalf werd geboren met vijf poten... of een schaap met twee koppen... dan zag men daar de toren van de goden in. En toen aan het einde van de zesde eeuw... toen Rome al helemaal gekerstend was... en een slang van twintig meter zich door de Tiber kronkelde... toen zag men daar ook in een teken van God. Want kort erop brak ook de pest uit en er kwamen aardbevingen. Met andere woorden, het aanspoelen van een zeemonster... of het kronkelen van een zeemonster door de stad... dat roept bij de mensen in de loop der geschiedenis... altijd absurde gedachten op. En maakt het nog uit of die dood of levend is? Nee, dat maakt er op zich niet zoveel uit. En dat is natuurlijk het grote verschil. Want vaak wordt er over de afloop van het dier... het einde wordt nauwelijks gesproken. Hm, het gaat, het gaat, gaat om het feit alleen. Het gaat om het feit dat het beest er is. En dat is een teken van de toren van de Heer. Nou, als we met z'n allen in de middeleeuwen leefden, dan had het walvissennieuws van die afgelopen dagen misschien wel ongeveer zo geklonken. Op de razende bol stranden een 12 meter lange bultrugwalvis. walvis. Dromme mensen denken dat in 2012 het uur uur zal toeslaan. En even later werden twee enorme maanvissen gevonden op het strand. En de wereld zal vergaan. Zo vaak gebeurt het niet dat er een maanvis aanspoelt aan de Zeeuwse kust... Ja, dus een, een verbinding eigenlijk tussen het aanspoelen van die dieren... en ook het einde der tijden. Dat, dat der werd tijden. dus vaak gelegd. En wat, ja, het, het, de combinatie is vaker gelegd. En nu zien we het natuurlijk helemaal. Ja, we zit, we ik zitten had er zelf nog niet aan We gedacht, zitten nu ja. bij de, de bultrug vorige week aangespoeld... en over drie dagen is het einde der tijden... Dus dat zelfs... voorspel jij nu alvast? Dat voorspel ik. <laughs> ik geloof er zelf niet zo in. <laughs> okay. Maar volgens de Maya-kalender houdt de geschiedenis... na 3114 jaar waarop ze die kalender hebben gebaseerd... houdt dat op, op 21 december, dan is het einde der tijden. En dan kom je natuurlijk weer in een ander punt. Dus die, die, dat raakvlak is dus heel mooi... want het einde der tijden is natuurlijk ongelooflijk vaak... Uh, Voorspeld. Er zijn allerlei mensen geweest met apocalyptische gedachten die het einde der tijden zagen. En uh, ook heel, heel kort nog. Uh, uh, uh, geleden zou het voorspeld zijn, uh, professor Rutte, die zei de antichrist zal neerdalen op het Vaticaan, en dat betekent dat ook het einde der tijden. En wanneer had dat plaats moeten vinden? Uh, 2002. Oh. En, en, en uh, er zijn allerlei uh, voorspellingen geweest, denk aan paus Innocentius III, de die zei dat 666 jaar na de opkomst van de islam, uh, dat was 1282, had de wereld al moeten vergaan. En dat zal doorgaan tot in lengte der tijden. Dus nu hebben we 2012. En er zal in de toekomst ook nog 2040 komen. Uh, Nostradamus wordt altijd van stal gehaald. Uh -huh. De grote voorspeller uit de 16e eeuw. Dus het zal altijd zo blijven. En uh, je zou kunnen denken, ja, vroeger was men heel religieus. Dus dat had ook een religieuze betekenis. Zo'n einde der tijden. Men verwachtte dat ook. Maar we zijn toch behoorlijk geseculariseerd. Is dat die verwachting dan toch nog altijd aanwezig? Ja, die secularisatie gaat men nu ook een beetje combineren met bijgeloof. Want mensen gaan nu dus zeggen... als de stand der planeten zo is, dan tekent het einde der tijden zich af. En andere mensen komen met bijgelovige uh, gedachten... dat uh, uh, het is nu uh, de bultrug spoelt aan... En dan hoef je niet alleen naar de Maya-kalender te denken... maar je kunt dan die oude gedachten weer van stal halen. Want kijk eens waar we nu in leven. We leven in een periode van crisis. We leven in een periode van armoede. We leven in een periode van grote schulden die niet betaald kunnen worden. En ons goud is ook nog kwijt. En ons goud is ook nog kwijt, met andere woorden. Er zal altijd wel een gedachte zijn die de mensen ertoe dwingt... of ertoe brengt om het einde der tijden te voorspellen. Ja, ja dus gezeculariseerd of niet, dat, dat zal blijven bestaan. Maar nu nog die verbinding tussen het aanspoelen van die beesten... of merkwaardige beesten ja. die optreden, en, en, en grote rampspoed. Waar, hoe komt die koppeling nou tot stand? Nou, dat is alles wat afwijkt van het normale patroon... dat speelt in de geschiedenis een belangrijke rol. He, dus, dus deze uh, bultrug die aanspoelde... zou in vroeger tijden gezien zijn als een teken van de goden van God. Maar is er reden om aan te nemen dat dat klopt? Is het zo geweest dat er een bult terug aanspoelde... en dat er daarna een paar dagen later inderdaad iets ergs gebeurde? Nou, er is in 1601, als Saenredam een schildering maakt... van het aanspoelen van een, een, een potvis... dan zie je ook dat er in datzelfde jaar ook ellende uitbreekt. Er komt dan ook pestilenties. Dus het klopt. Er komt hongersnood. Nou ja, je kan natuurlijk altijd de samenhang... Kan je dus leggen en nou, behalve dat behalve als het niet gebeurt, als er niet iets ergens gebeurt, naar jouw spoed. Van ja, kan de iedereen zal daarin geloofd hebben. Maar ik denk in crisisperiode dat mensen eerder geneigd zijn om erin te geloven dan wij, die overal verklaringsgronden hmm. voor hebben. En ik denk dat het ook te maken heeft met vroegere maatschappijen, die waren veel minder maakbaar. Daar speelden de goden, daar speelde God, daar speelde het toeval, daar speelde de natuur een veel grotere rol in dan nu. En wij denken dat de maatschappij compleet maakbaar is. Mm. En dan zijn er altijd, ik zou bijna zeggen, avonturiers... die zich vastklampen aan natuurrampen om te zeggen... nee, de natuur is altijd sterker dan de mens. En die, en die trekken zich dan ook terug. Nu in de Provence, in een of ander stadje. Dat zou dan de enige plek zijn die volgens de Maya-kalender... Oh ja. dat die plek veiligheid biedt tegen het uh, einde van de wereld. Dus ja. als mensen nog... Uh, gedacht hebben, dan moeten ze gaan... naar de Provence. Uh, waar, ga, waar, ga, waar ga jij na deze uitzending heen? Ik ga naar Groningen. Ik oh, ga ja, niet naar de Provence. Ik ga de naar de Provence. Nee. Jij gelooft dus niet in, uh, in, in zo'n einde der tijd. Nee, ik geloof daar niet in. Maar ik vind het wel... een mooie gedachte. En Ik vind het, oh, ja? ook, ik vind het ook mooi dat mensen... zich daar weer eens ook mee, mee bezighouden. Dat lang niet alles maakbaar is... en dat er altijd zich situaties kunnen voordoen... dat wij gedwongen worden... Om daar ook over na te denken. Want tenslotte, ze, is het aantal rampen in de wereld is natuurlijk nog altijd groot. Hoe maakbaar onze samenleving ook is. En het is. aantal bultrug ook? Er zijn er 60.000 nog, heb ik begrepen. Kunnen dus we er, dus er ik, nog heel ik, wat aanspoelen <laughs> <ik bedoel>, dan? <laughs> ik bedoel, ik ben niet zo'n voorstander van het, het, het zeezoogdierenprotocol. dat nu door de Tweede Kamer gaat worden behandeld. Geef ze nou even de tijd daar in Den Haag om er iets moois van te maken. Ja. Het is tijd voor ons dichter bij de dag. Hans Wap, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg het maar. Ik ga het over het einde van de wereld hebben. Ach, gelukkig. Ja. Nog drie dagen. Dan loopt de Maya-kalender af. Daarna hoeven we misschien nooit meer in te ademen... of smorgens uit bed te komen. Het zit erop. Ik was van plan op mijn 75e weer te gaan roken. Maar misschien steek ik er straks al eentje op. Nooit meer kerstliedjes. Geen bultrug zonder Tom Tom. Geen dictator die de weg kwijt is... En als het Nederlandse goud niet in ons eigen land ligt, dan hopelijk niet in Syrië. Tien dagen later, als de verleden tijd voorbij is en de toekomst ons alweer hinderlijk voor de voeten loopt... ontkurk ik een fles op oudejaarsavond, ontsteek een rotje alsof er niets gebeurd is... en voor ik het besef is het 2013 en staat alles nog waar het stond. Bij de alcoholcontrole later die nacht zet ik gauw mijn bril af... Want dat scheelt weer twee glazen. Hij gelooft er ook niet in. Nee. nee. nee. nee. Nou ja, we het gaan dan? het zien. Hans Walf, hartelijk dank. We zetten okay. jouw gedicht op onze website. Dit is de dag.nu. Dit is de dag zit erop. Hartelijk dank aan de gasten hier nog in de studio. Sander Boon en Fik Meijer. En na half vier de Villa, Ik Villa VPRO met Tessel Blok. Hallo Tessel. Sorry, ja, hi, ik, hoor, ik, spreek, ik, zit, ja, ik zit al te praten met mijn gast. Ja, nou, mag Het is Boudewijn Walraven. Hij is hoogleraar Koreaanse taal en cultuur. Net terug uit Seoul. Daar zijn morgen namelijk presidentsverkiezingen. En Guus Hiddink doet niet mee. Dus de strijd gaat maar tussen twee kandidaten. En de kans is niet gering dat het land voor het eerst in de geschiedenis... een vrouw als leider krijgt. En wat dat allemaal betekent voor de Koreaanse economie. En bijvoorbeeld ook voor de verhouding met aardsvijand... maar toch ook bloedbroeder Noord-Korea. Dat gaan wij allemaal horen van Boudewijn, Walraven, zo meteen in Villa Vipero. Eerst het nieuws nu, Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. De advocaten van de Zes van Breda zijn blij dat de zaak tegen hun cliënten opnieuw wordt behandeld. Ze noemen het een eerste stap naar eerherstel. De Zes zijn veroordeeld voor de moord op een restauranteigenaar in Breda in 1993. Volgens advocaat Knoop, zoals bij de politie vanaf het begin spraken van een tunnelvisie. De scholen in de Amerikaanse stad Newtown zijn voor het eerst sinds de schietpartij weer open. Alleen de basisschool, waar vrijdag 27 mensen werden doodgeschoten, blijft voor onbepaalde tijd dicht. Het blijft onduidelijk waarom Adam Lanza de school binnendrong en kinderen en docenten neerschoot. Heerenveen krijgt een nieuw t -off. Morgen stemt een meerderheid van provinciale staten van Friesland in met de nieuwbouwplannen van het ijsstadion. De provincie heeft er 50 miljoen euro voor over. En minister Kamp vindt dat er een protocol moet komen voor aangespoelde zeezoogdieren. Aanleiding is de reddingsoperatie voor de bultrug die aanspoelde bij Tessel en zondag doodging. Met het protocol wil Kamp de kansen voor dit soort dieren zo groot mogelijk maken. Van diverse kanten was kritiek op de hulppogingen voor de bultrug. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO. Tesselblok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Waarom verkopen wij onze onproductieve goudvoorraad eigenlijk niet? Dat levert in één klap 24 miljard euro op... en meer kastruimte in de kelders van de Nederlandse Bank. Het is een van de vragen waar ons economiepanel Klinkende Munt... zich vandaag over buigt. Morgen zijn er presidentsverkiezingen in Zuid-Korea... en misschien heeft het land dan voor het eerst in de geschiedenis... een vrouw als leider. Wat het betekent voor de gewone Koreaan... de machtige rijke familiebedrijven... en voor de verhouding met de boze buurman Noord-Korea hoort u van Korea deskundige wijn Walraven. En in Eurobureau duidt Fred Stroobans het fenomeen... dat lidstaten wel klagen over die enorme hoge Europese begroting... maar dat ze geen idee hebben hoeveel ze zelf aan Europees geld opmaken. Uw reacties zijn zoals altijd welkom via onze site. villa Dit is Radio 1, Villa-VPRO.nl niet olie, gas of wind en water, maar kolen zijn binnen tien jaar wereldwijd de meest gebruikte energiebron. En het gaat hard, want waarschijnlijk in 2017 al zullen er evenveel kolen als olie verbruikt worden. Dat is de boodschap waar het internationale energieagentschap vandaag mee komt. Een slechte boodschap voor het milieu. Aan de telefoon in Parijs, directeur van dat agentschap, Maria van der Hoeven. Goedemiddag, mevrouw van der Hoeven. Goedemiddag. Hoe kan het dat het kolenverbruik zo enorm en zo snel stijgt? Nou, er zijn een paar redenen voor. Het belangrijkste is dat uh, de ontwikkelende landen een enorme behoefte hebben aan energie. Het tweede punt is dat de groei van kolen geconcentreerd is. Dus is niet overal in de wereld. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld zien we geen groei aan kolengebruik. Wel een groei aan kolenproductie. Maar daar zien we dat uh, de aanwezigheid van goedkoop gas er eigenlijk voor zorgt dat kolen uit die markt gedrukt worden... naar een nieuwe markt gaan zoeken en opnieuw in Europa terechtkomen. Okay. Dus het is een geconcentreerde uh, groei... maar die groei is wel overal in een aantal landen meer dan in, in sommige landen. En de, de, die groei dat uh, is, mag bekend zijn, die is dan voornamelijk in China, maar ook in India. Maar China wordt altijd wel als het voorbeeld gegeven... Hè, waar, waar, waar die kolencentrales werkelijk nou ja, als, als kolen ja. groeien. Ja, dat is, ja, inderdaad, dat is waar. Wat, uh, wat wij aantonen, is dat, uh, dat China meer dan de helft van de, van de totale wereldwijde vraag in 2017 voor zijn rekening neemt, wat kolen betreft. Wat we ook zien, dat is dat uh, de groei van de vraag in India toeneemt. Uh, wat we zien, dat India de, de wiet, uh, tweede gebruiker van, van, van olie wordt en dat eigenlijk samen China en India in 2017 meer dan een derde van de geïmporteerde ver, vertegenwoordigen en twee derde van de wereldwijde kolenvraag. Maar dat is natuurlijk heel veel, maar dat betekent ook, en daarom noem ik het, ja. uh, dat, de, be, dat de, de beslissingen die in China en India genomen worden ten aanzien van de kolenmarkt daar, dat die zowel Politiek gezien als commercieel een, een invloed hebben op andere delen van de wereld. Ja, een invloed hebben. U bedoelt bedoelt u milieutechnisch een invloed of of steekt het aan? Milieutechnisch een invloed hebben, maar ook wat betreft elektriciteitsprijzen een invloed hebben. Omdat de kolen het belangrijkste, het belangrijkste grondstof zijn om elektriciteit te produceren. Ja, wat het, aan, wat het aansteken betreft. Het punt is dat, wat, zoals wij dat zien, in 2035 de wereld 30% meer energie nodig heeft dan we op dit moment hebben. Ja. En dat heeft te maken met de groei in de bevolking. Dat heeft te maken met de wereldwijde toenemende Welvaart en dat soort dingen meer. En dat moet natuurlijk ergens vandaan komen. Dat is duidelijk, maar nu weten we dat die kolen dus inderdaad heel erg vervuilend zijn. Hè. Er zijn berekeningen ja. die zeggen dat één kolencentrale net zoveel CO2 uitstoot als anderhalf miljoen auto's. Je moet je niet aan denken. Um, en er zijn natuurlijk ook internationaal afspraken gemaakt over die uitstoot. Kan uw oh ja. agentschap iets, iets stimuleren in landen als China of India... dat daar meer nog dan ze nu ook al doen... Uh, uh, toch, uh, dat daar meer gekeken wordt naar alternatieve mogelijkheden als windmolens... Ja. Eerst wat betreft die, die, die afspraken, nou daar is afgesproken dat er een. een, een een toename van 2 graden Celsius zou mogen plaatsvinden. Nou, De werkelijkheid is echt heel anders. Op dit moment zijn we op het spoor dat ons leidt... tot een toename van meer dan 3,5 graden Celsius. Een ander punt van uw vraag is... wat gebeurt er in landen als China? Nou, wat we heel goed zien en waar we ook aan meehelpen... bijvoorbeeld op de, bij de bevordering van wind- en zonne-energie... maar ook waterkracht... dat is dat China duidelijk zijn, zijn energiemix, zoals dat dan heet... Wil, wil verbreden en niet alleen afhankelijk wil zijn van kolen. Wat we ook zien... Dat is dat China investeert in gas. En waarom doen ze dat? Omdat gas in staat is om kolen weer inderdaad uit die markt te drukken. Mm -hmm. Dus China is zich zeer, zeer wel bewust van datgene wat er nodig is. Ook in hun eigen land, maar ook om die wereldwijde afspraken. in ieder geval een beetje dichterbij zijn te brengen. Ze zijn zich daar ongetwijfeld van bewust, maar we maar weten natuurlijk ook. ook dat. Ja, maar ze doen het ook, want dat gas ja. dat is natuurlijk het is wel een stukje duurder om dat, uh, om dat te verkrijgen. Ja, dat klopt. Maar op dit moment betaalt men in, in Azië een gasprijs die rondom de, de 18 dollar per eenheid zit. In Europa zit die prijs rondom de 10 dollar per eenheid. In de Verenigde Staten rondom de 3 dollar per eenheid. En dat is omdat ze in de Verenigde Staten hun eigen gas produceren. Nou, China heeft ook van die geweldige hoeveelheden eigen gas. Alleen die zijn op dit moment nog niet in productie genomen. We verwachten dat dat rond 2020 zal gebeuren. En als u nu met zo'n boodschap komt vandaag, zo'n voorspelling... nogmaals, kan uw agentschap dan met die voorspelling onder de arm naar China lopen... en zeggen, laten we eens om de tafel gaan zitten en hier een halt aan toeroepen... en kijken op welke manier we het anders kunnen doen? Want dit gaat echt wel heel erg hard. Kijk, en wat u nu zegt, dat is niet aan het agentschap om te doen, dat is juist aan de politieke leiders in deze wereld om te doen. Wat wij doen is inderdaad richting de politieke leiders duidelijk maken, beste mensen, dit is het pad waar jullie op zitten. Wil je deze verantwoordelijkheid nemen, dan is het einde van het liedje dat we op een gegeven moment een heleboel kolen hebben en een heleboel CO2-emissies hebben. Wil je dat niet, dan kun je er iets aan doen. Dat betekent investeren in hernieuwbare energie, investeren in gas, want gas is een vriend van hernieuwbare energie. En als je dan kolen wil gebruiken, doe het dan op een zonadige manier dat het in ieder geval schoner is dan nu. Investeer bijvoorbeeld in CCS, dat is co 2 Afvang en opslag. Het is maar te hopen dat u en uw agentschap niet moe worden... van het herhalen van deze boodschap, want dat doet u al heel lang. En nou, desondanks ik, ik, zijn we op dit pad terechtgekomen. Ik zal u eerlijk zeggen, ik word er helemaal niet moe van. Ik blijf doorgaan op die weg. Goed zo. We hebben wat dat betreft die informatie. We willen dat het ook gehoord wordt. Goed. Maria van der Hoeven, directeur van het Internationale Energieagentschap. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Pst. Eén minuut. Wij, Beatrix, bij de gratie Gods koningin. Ik weet wel heel goed dat toen ik de brief vond in mijn, in mijn uh, brievenbus... dat ik een heel vrolijke dag tegemoet ging. Daar. Ik dacht van, yes, verzoekschrift tot wijziging van de geslachtsnaam. Ik heb een brief geschreven uh, naar het ministerie van Justitie. En uh, nou ja, toen kwam dus men met uh, het gegeven dat uh, ik een naam moest kiezen... die uh, niet in Nederland bestaat, aangezien ik niet tot een familie behoor in Nederland... Dus ik heb toen allerlei namen bedacht. Bosbeek, Bosbom, Terphuis. Nou, noem maar op. Dat is zo Hebben een goed gevoel? Een van de meest bijzondere dingen vond ik wel... dat ik daarmee als het ware ook nog een stukje toenadering zocht... tot de, tot de Nederlandse samenleving. Ik had echt zoiets van, ja, ik ben er eentje van. <laughs> de geslachtsnaam van Kuleik Kani Ahmed... geboren te Teheran, Iran, 24 mei 1972... te wijzigen... In die van Terphuis. Mijn naam is Sander Terphuis. Ik ben de enige in Nederland die die naam draagt. U hoorde 1 minuut gemaakt door Maartje Duin. Morgen in de villa is er opnieuw een Droomminuut. En alle minuten vindt u op wpro.nl slash 1 minuut. Tijd dan voor aflevering 10 van Geluid Loopt. Een satirisch radioverhaal over de perikelen op de redactie... van het fictieve radioprogramma Focus. Vandaag wordt er gewerkt aan een nieuwjaarsgroet voor de trouwe luisteraar. Geluid Loopt. Een blik achter de schermen van het culturele radioprogramma Focus. Lisbeth, eindredactie. Ja, precies, een hype, dat was het. En die moet bij ons beginnen. Eliane.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 Is die camera van jou, Henk? Die hebben we gekocht. Jongens, voor dit even centraal nu. Wij kijken allemaal in de camera. Henk? Check. En dan zeggen we samen: de redactie van Focus wenst u een cultureel 2013. Chris, wacht even, wat is dat? Dat is een kerstmuts. Focus is een serieus programma. Hè? Doe dat even af. Oké, okay, je hebt vijf. Een cultureel vier, 2013. Wacht even, Henk, wacht even. Eliane? Een. Cultureel 2013? Ja, precies. En dan allemaal tegelijk. Dat zegt helemaal niets, Lisbeth. Dat zegt alles. Daarmee laten we zien dat we onze achterban serieus nemen. Het ja. gaat allemaal om een community een, een, nee. feeling. Een hè, cultureel bonding. 2013 zegt helemaal niets. Uh, we zijn een cultuurprogramma. Er zit wel iets in, ja, eigenlijk. Precies. Koffie? Ja, Bram, lekker. Nee, wat Eliana zegt. Een cultureel 2013, dat is eigenlijk... Volgens mij kan je dan dat is hetzelfde als dat je zegt een stedelijk Amsterdam. <laughs> he? Maar... He he? Nou, oké, okay, dan mag iedereen zelf iets zeggen. Eliane, wat wens ja? jij de mensen toe? Ja. Een jaar vol confronterende poëzie. Oh, nog een jaar uh, poëzie. En ik wens iedereen een gezond nieuw jaar. Vol lekkere koffie. Moet ik daarin nou, kijken? Bram, dit is van de redactie voor de luisteraars. Ik wens de luisteraars nee. een gezond... Hè? Bram, jij hoort officieel wel bij de redactie, maar dit is even officieus, hè? Officieus? Als jij er nou bij gaat staan, officieel, dan... Nou, nee, dat ligt ook allemaal juridisch, Bram. Omdat jij onder lichte druk vrijwillig een stapje terug hebt gedaan... qua loonschaal, weet je nog? Hm. Dat heb je toch overlegd met Govert? Zijn de coördinator van de Goot. Nou, en als we jou nu officieel presenteren als redactielid... kun je ons kapot procederen. Kapot procederen? Ik, ik, ik zet toch alleen maar koffie? Precies. Kunnen we Bram anders niet als een soort stille kerstman op de achtergrond zetten? Met mijn muts op dan? Nou, doen we dat. Uh, dan doe ik wat kerstbelletjes. Kijk, dan tik ik met een lepeltje tegen een kopje. Net als triggerfinger. Triggerfinger? Ja, van I Follow Rivers. Heerlijk nummer. Oh, oh. Mm, lijken net uh, sleebelletjes, Ja, Bram. en ik heb ook hun album gekocht. Ah, dat is andere Bram. koek. Bram. God, wat een bokken Weet je... We gaan allemaal gewoon maar weer aan de slag. Ik verzin wel wat. Moeder lost het weer op. Uh, mijn moeder woont in Spijkenissen. Alsjeblieft, dank je wel. Lisbeth. Chris. De top 10? Oh ja. Um, Chris wil voor de eindjaarsuitzending BN'ers naar hun top 10 vragen. Ach. Of heeft Ideas in Sound nog een pitch? Uh, Ideas in Sound gaat door in twee aparte BV's. Is het uit tussen jou en uh, Mickey, Henk? Dat ook. Toevallig. En nu leek het ons van Focus een leuk idee om de boekentop 10 van Paulien Cornelis te presenteren. Oh, dat vind ik wel een leuk idee. Maar kan ik daar even over nadenken dan? Ja, dat is goed. Bel ik over 10 minuten even terug. Oh, 10 minuten? Tot zo. Ja, ik ben dus aan het bolen nu, Chris. Ja? Dus wat wil je precies? Uh, een cabaret top 10 van Jan-Jaap van der Wal van 2012. Nee, ja, nee maar ik heb, ik heb nog niet eens 10 cabaretvoorstellingen gezien dit jaar doe je een cabaret op vijf kun je anders een recensent bellen of zo Patrick van der Hanenberg of Henk van Gelder die ja, is bijna nee die kennen de mensen niet joh weet je ik bel anders wel even terug nou liever niet Dan ga jij nee weet je, jij gaat eerst even lekker bowlen. gewoon lekker bowlen, melekje dat is een boek uit de tiende eeuw uit Japan, maar heel leuk. Shona Gon? Ja, en dan heb ik op nummer 1 gezet How to Live. En dat is die biografie van Montaigne, of over oh, Montaigne. van Montaigne, ja, van Montaigne. Dat is natuurlijk wel leuk, want dat herkennen de luisteraars dan nee. ook. Van... Nee, Montaigne is de uitvinder van het essay. Ja. Hou je eigenlijk van koken? Ja, heel erg. Heb je 15 Minutes van uh, Jamie Oliver? N nee. Dan stuur ik dat naar je toe. Oh, nou oh, ja, leuk. Die zou bij mij trouwens ook in de top 10 staan, Jamie Oliver. Oh, maar ik weet niet of hij dan ook automatisch bij mij... Bellen we later nog even terug. Hey, ja, precies. Nee, maar vandaar dat ik nu dus dacht, we doen gewoon muziek. Ja, nee, Chris... Dus ik heb een Spotify-list gemaakt. Dan heb je dus 150 nummers, die luister je allemaal af. En dan maak jij gewoon een top 10. Oh ja, uh, ook even een klein tekstje met 150 woorden. Um, over muziek in je leven en muziek in het afgelopen jaar. Maar echt 150 woorden... En ja, voor jou twee of drie grapjes? Had ik hier ja op gezegd? Het is natuurlijk ook reclame voor jezelf. Namens de gehele redactie van Focus wens ik u een cultureel 2013. Liesbeth Schoneveld. Dank je, Bram. En morgen krijgt Liesbeth bezoek van de producenten van Rem Koolhaas The Musical altijd en overal sparen. Heb jij de Skyline van Almere al? Nee? Nou, ga dan maar weer terug naar de winkel. 30 euro shoppen, want dan krijg je misschien wel het goede kaartje. Albert Heijn, serieus? Echt? Denk hem aan, denk hem aan. Ondertitel wordt sowieso Rem Koolhaas, zet hier maar neer. Op een gegeven moment moet het zo zijn. Staat er ergens een gebouw, een willekeurig gebouw, denk je? Rem Koolhaas. Dat morgen dus in geluid loopt. De Zuid-Koreanen kiezen morgen dus een nieuwe president. En dan wordt duidelijk of voor het eerst in de geschiedenis van het land... een vrouw aan de macht komt. De nek-aan-nek-race gaat namelijk tussen een conservatieve vrouw... en een sociaal-democratische mensenrechtenadvocaat. Boudewijn Walraven is hoogleraar Koreaanse taal en cultuur. Met emeritaat, net terug uit Seoul. Hartelijk welkom. Hm. Wat, wat was u in Seoul aan het doen? Heeft u de, bent u naar nou uw emeritaat daar gaan werken? Onderzoek, voor onderzoek zit ik op de universiteit. Ja. Ja. Um, u bent net terug. Wat merkte u op straat? En, en, en bij de, me, de mensen die u sprak, leeft de verkiezingen Ja, heel worden? erg. Ja? Juist omdat het zo spannend is. en Niemand heeft werkelijk een idee wie de winnaars zal zijn. Dus dat is echt, en dat moet is wel... uitzonderlijk? Dat is, dat is vrij uitzonderlijk. Bij de vorige verkiezingen bijvoorbeeld was het wel duidelijk... dat de conservatieve kandidaat zou willen winnen. Maar in deze keer is het echt geen pijl op te trekken. En uh, er zijn overal spandoeken op straat, je hebt uh, ook bijeenkomsten. De laatste dag dat ik in Seoul was, gewoon even in de stad gegaan... daar kwam ik ook nog in zo'n progressieve kandidaat... in zo'n campagnebijeenkomst terecht en zo. Dat was uh, grappig. Zijn er ook debatten op tv? Ja, ja er zijn ook debatten Zoals geweest. Zoals we dat hier en, ook uh, hebben. Gaat er dan fel aan toe tussen die twee? Nou, de, de, um, de eerste, er waren drie debatten... En bij de Eerste T was een derde kandidaat. En die is veel radicaler. Dus van, dus van de linkse kant. Van mm de -hmm. linkse kant. En dat is dus ook een dame. En die had eigenlijk niks te verliezen. Dus die, uh, die zei ook met zoveel woorden... dat het haar er voornamelijk om ging... om die... Uh, rechtse kandidaten, om die van, uit het presidentschap weg te houden. Ja. En die viel hij dus heel hard aan op hmm. alle punten en uh, zonder... In, op een enorme snelheid ook. Ze hebben haar spreeksnelheid ook gemeten en ge, uh, geteld dat ze honderd lettergrippen per minuut meer uitsprak zo. dan haar tegenstander. Maar was het nog veel te volgen? <hijen> nou ja, was zeker te volgen <hijen> zo, Maar die, dat ging er echt hard aan toe. De vonken, die vlogen eraf, werkelijk. Maar goed, zij is, uh, zij is weg. Zij is van zij het is toneel. Weg. Zij is heeft zich vrijwillig teruggetrokken om... Ten de andere kandidaat van... die, die dus een reële kans had. Precies. Nou, we eh, hebben dus er twee. Zijn, eh, er zijn er dus nu twee, er er twee, over. twee over. De vrouw eh, is. Ik ga één keer de naam noemen. Um, Pakuné. Pakuné. Ja. Pakuné. En zij is dus de conservatieve vrouw. Zij is uh, de dochter van. Ja, hij wordt genoemd de dictator, maar in elk geval Van Paak... die heel lang, van, ik meen van begin 60 tot, tot eind 70 ja, het land ja, heeft geleid. Ja, van begin daar was het woord dictator. Dus is wel op zijn plaats? Van toepassing op hem. Hij heeft, is dus aan de macht gekomen door een staatsgreep, dat was een militair. En hij heeft dus wel met, met, met, met, met een krachtige hand geregeerd. Hè? Dat, mm -hmm. dat kan zonder de oppositie, zeggen. de kop is gedrukt, maar het ook, land ook en, enorm opgestoten. Nou ja, in die tijd is inderdaad het land dus veranderd van een staat die... Uh, ongeveer uh, onder Mozambique stond in de heranglijst... tot, tot, tot een, uh, ja, een uh, grote, belangrijke industriestaat. Dus dat, uh, en ik denk dat, uh, ja, dat hij gedeeltelijk wel aan zijn arbeid toe te schrijven. Er is heel veel debat over. Maar... Ja, en dat is er nu natuurlijk weer... omdat dus nu zijn ja, dochter ja. presidentskandidaat is. En zij neemt het op tegen Moon Jae-in. Moon Jae-in, ja. En dat is wat ik al zei, die, je zou kunnen zeggen... een soort sociaaldemocraat, advocaat ja, ja. Um, Vertel eens iets over hun beide achtergrond... Van haar kunnen we ons voorstellen dat zij tot de elite van het land behoort. Ja, zeker wel. En uh, ze heeft natuurlijk uh, een van haar campagneslogans is dat zij goed voorbereid is. En daar doelt ze op het feit dat uh, haar, haar, haar vader is vermoord, maar haar moeder ook. Mm. En dus die allebei zijn ze de opposanten vermoord. En haar moeder in 74 en haar vader in 79. En toen uh, haar moeder vermoord was, toen is ze eigenlijk dus de first lady geworden. Dus ze heeft eigenlijk van heel nabij. Niet alleen gewoon dat ze in hun huis woonde, maar gewoon echt als een soort met gezal van haar vader allerlei dingen meegemaakt en van, van nabij gezien. En ze heeft natuurlijk allerlei contacten met mensen die dus een beetje dezelfde ideeën hadden maar als Maar daar vader. schermt ze ook mee nu? Tot op zekere hoogte wel. Je kunt denk ik niet van haar zeggen dat zij een soort kandidaat, nieuwe dictator is of zoiets. Hoewel er wel mensen zeggen dat ze toch niet helemaal precies begrijpt waar het in democratie om draait. Zelfs mensen uit haar eigen partij. Je krijgt de indruk dat ze populair is. Dat ze echt een grote kans maakt. Ten eerste, haar vader. Uh, wat hij ook aan misdaan heeft, hij heeft dus toch veel krediet bij mensen, omdat hij dus uh, toch aan uh, de bewind was in een tijd dat Korea geweldig veel meer zelfvertrouwen heeft gekregen en ook gegroeid is economisch. Dus daar, dat, daar, daar, daar profiteert ze nog van. En uh, het is ook niet, ze uh, is denk ik op een bepaalde manier wel een hele uh, interessante persoonlijkheid. Ook mm haar -hmm. vader was uh, zeer plichtsgetrouw. Bijvoorbeeld toen haar moeder neergeschoten was. Toen hield, dat was op het moment dat hij dus een, een redenvoering hield. En uh, toen. Uh, uh, hij heeft die redenvoering afgemaakt. Nadat zijn vrouw dus oh. afgevoerd was. Gewoon, uh, en hij wist dus eigenlijk het werk op, moet af. De, uh, ja, zeker. En toen haar vader vermoord werd. Toen was eerst eerste vraag: hoe is de toestand aan de grens met Noord-Korea? Ja, ja, ja, ja. Dus het uh, is dus een soort plichtsgetrouwheid. Boven ja, alles, dus alles, ja. Dat is allebei wel. En, de, nou ja, en ze heeft ook wel een soort charme, hoewel de mensen zeggen dat ze slecht communiceert enzovoort... maar mm. het, uh, het is in bepaalde opzichten wel, een, een, ja, denk ik, een capabel. En haar tegenkandidaat Moon Jae in dat is dus de, de, de sociaaldemocraat... dus meer van linkerzijde, een mensenrechtenactivist. Ja, ja. Wat zijn zijn roots? Uh, nou ja, hij is begonnen dus als studentenactivist... en uh, heeft in dus ook in de gevangenis gezeten als tegenstander van de wind. Hij is, is politiek gevangen geweest ook... En hij heeft zich dus aangesloten bij de man die president is geworden... Uh, de, nu al bijna tien jaar geleden. En uh, hij is daar een soort kabinetchef van geweest. En uh -huh. uh, hij, hij, heeft, hij heeft dus nauw betrokken geweest bij die bij de partij. En die, dat was dus een, een, een, ja, een bewind dat veel moderner was, een beetje in onze ogen zeker... Waar dus de, de maatschappij, dus alle groepen in de maatschappij, makkelijker zich konden uiten. Dus bijvoorbeeld de huidige president en de, en de conservatieve partij. Die kijken steeds, nog steeds met een beetje een scheef oog naar bepaalde activiteiten van vakbonden. Mm -hmm. Ja, dus dat moet niet de spuigaten uitlopen, want dat is slecht. Je kan je voorstellen dat, dat uh, die, die, die grote Zuid-Koreaanse bedrijven... die we allemaal kennen, Samsung en Daewoo, LG... Uh, die hebben veel macht hè, in, in dat land. Het zijn grote familieconglomeraten ook. Je kan je voorstellen dat hun voorkeur wel uit zal gaan... naar de conservatieve vrouwelijke kandidaat. Absoluut, ze zijn ook groot geworden dankzij Park Jong-hee... dus de vader, de dictator, zou ik maar zeggen. En, uh, want die steun die wil, die heeft de economie ontwikkeld door bepaalde uitgekozen bedrijven veel geld toe te schuiven. Mm -hmm. Zodat ze er allerlei dingen konden doen. Als ze maar uitbreiden, ja. deden ze dat niet goed... dan kregen een ander het geld, geld op een gegeven moment Gewoon dus alles voor het economisch belang. Op ja, in de vaart der en, de, en de, Daardoor zijn ze heel erg groot geworden. en uh, Er is enorme expansie geweest. En dat is ook een probleem op het moment. Want? Die, die conglomeraten die hebben 80% van de economie in handen ongeveer. En ze breiden zich voortdurend uit naar andere bedrijfstakken. Dus een, een doorsnee bedrijfje, een heeft, geen bedrijfje, kans. heeft eigenlijk geen kans. En dat is nou wat dan de, de tegenkandidaat, de sociaaldemocraat Moon althans zegt, wel aan te willen pakken. En ja, dat zeker. kan je ook geloven, maar kan die dat, als je maar, hoort hoe maar, machtig ze zijn. zelfs Pakken en hey, zegt dat zij ze dat wil aanpakken. Alleen wil zij het een beetje met zachte hand doen. Terwijl moen in het wel echt wil aanpakken via wetgeving bijvoorbeeld. Hmm. En uh, ja, het is de vraag, de, in beide gevallen is het de vraag of het zal lukken. Uh, bij Pakoenhe is het probleem dat ze natuurlijk veel mensen in haar eigen partij heeft... die daar eigenlijk niet zoveel voor voelen om daar uh, krachtige maatregelen te die nemen. Die ook tot die elite misschien wel, tot ik, dat conclomeraat ja, behoren. Ja, ja. ja. en uh, bij, bij Monseïn is het natuurlijk een pro uh, probleem. Hoe doe je dat praktisch als je bedrijven hebt uh, waarop... de Koreaanse economie op dit moment in die, die mate steunt. Hè? Hm. Dus je kunt natuurlijk een bedrijf als Samsung... kun je niet <laughs> gewoon de, um, helemaal de pas afsnijden. Nee. Dan moet je geleidelijk aan, moet je maatregelen nemen. En een van de maatregelen die ze willen nemen... is dat ze willen proberen om uh, het beheer over de bedrijven... meer in publieke handen te brengen. Het is nog steeds... Uh, voor een groot deel in handen van families. Precies, ja. En ze hebben wel geprobeerd dan maatregelen tegen te nemen, maar ze hebben dat een beetje weten te omzeilen door gewoon door het aan familieleden te geven. Dat zijn de plannen als het gaat om een deeltje, althans, van de economie en dan is daar natuurlijk altijd, en dat zal ook nu wel weer een rol spelen, de verhouding tot uh, de, wat ik al zei, de bloedbroeder, maar ook vijand Noord-Korea. Ja. Ook daar een verschillende kandidaten. De conservatieven zegt, ik, wil het eigenlijk wel, ik hoef niet zo nodig de banden aan te halen. De sociaaldemocratie zegt Nou, misschien moeten we dat toch proberen, in elk geval hulp bieden. Ja, dus de, de relatie op dit moment is heel erg slecht. Uh, dus ook gedeeltelijk door de politiek van de zittende president. Dus die echt uh, vond dat het maar uit moest zijn met toegevelijkheid ten opzichte van Noord-Korea. Dus de, de, de president die daarvoor aan de macht was, die had voor het beloofd dat een, een stuk zee wat omstreden is. Uh, het, uh, het beheer daarover, dat ze dat ze gezamenlijk economisch zouden exploiteren. En zijn opvolger, de huidige president, heeft dat teruggedraaid. En dat heeft voor alle spanning gezorgd. En ook tot wel gewapende contacten af en toe. Maar zou het, denkt u, tenslotte een, een, een doorslaggevend iets kunnen zijn... voor wie er gaat stemmen, het standpunt ten aanzien van Noord-Korea... dat echt iemand zegt wat hij wil... Iets meer banden aanhalen, daarom stem ik op hem of wat zij wil. Laat het maar zo lekker lauw als het nu is. Ja, dat is een beetje hoe je tegen Noord-Korea aankijkt. Als je vooral bang bent voor Noord-Korea en vindt dat je sterk moet zijn... dan ben je natuurlijk misschien eerder geneigd om op pakken te stemmen. Als je denkt dat de weg naar uh, grotere veiligheid voor beide kanten het aanhalen is... bijvoorbeeld van economische banden waarbij Zuid-Korea hier en daar misschien wel wat toegeeft... en een beetje afstand doet van zeg maar, een soort koude oorlogsmentaliteit... die nog steeds bij de conservatieve partij in sterke mate aanwezig is... dan ben je meer geneigd om op uh, Moon mondje in te staan. Ja. Dus het kan beide kanten op gaan. Het blijft zo. We weten het niet. We weten het morgen in elk geval hoe ja. de uitslag is in Zuid-Korea. Uh, of er een conservatieve vrouw aan het bewind komt... of een sociaal-democratische mensenrechtenactivist. Heel hartelijk bedankt, Woudwijn Walraven. Uh, hoogleraar, emeritus Hoogleraar Koreaanse Taal en Cultuur. En Villa Vipiro zo zometeen terug na nieuws, weer, verkeer en ster... met ons economiepanel Klinkende Munt en met Euroforum. Nee, niet met Euroforum, ik moet zeggen Eurobureau. Want het bestaat maar uit één mens vandaag. Fred Stroobans, en die heeft heel veel te vertellen over geld. Het Radio 1, jaaroverzicht. Gisteren rond half negen aan de stationsweg in Haren. Het was zo eng allemaal.